Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Remol Cd met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in het oosten van Turkije zijn zeker 41 doden en 60 gewonden gevallen. De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag ruim 40 kilometer ten westen van de stad Bingul in de provincie Elazig. Volgens ooggetuigen duurde de beving ongeveer één minuut en brak er paniek uit onder de bevolking. Zeker vier dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat het dodental nog oploopt. Bij een grote brand in Veendam is vannacht een brandweerman om het leven gekomen. Een collega van hem raakte gewond. Het vuur brak uit in een elektronicawinkel winkel en een snackbar. Beide panden werden in de as gelegd.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 Catherine Bigelow is de eerste vrouw die die Oscar krijgt. Jeff Bridges kreeg de Oscar voor beste acteur voor zijn rol in de film Crazy Heart. En beste actrice werd Sandra Bullock voor The Blind Side. Gisteren kreeg zij nog een Razzie als slechtste actrice in All About Steve. En dan het weer. Eerst nog wat kans op lichte sneeuw of motregen. Vanmiddag wordt het droog en dan wordt het een graad of vijf. Dit was het.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 En hij snel over naar Jap Ja, we ondertussen Amstelveen Heemraad, Helaas de gelijkmaker heeft gescoord. Een fijne schop veroorzaakte door Maurice Mol. Uh, ja, het is ook geen verdedigen, maar hij probeerde wel die bal te pakken. Schoppen die in één keer achterbouw de fit draaiden. Z uh, het staat hier 1-1 en we hebben nog te spelen. Even kijken. Een minuut of tien. En straks weer terug. Jan Alvarez, dankjewel voor uh, dit moment. Het tweede uur alweer, Albert-Jan. De tijd vliegt voorbij, hè? Ja, maar... Het is niet te geloven. Nog genoeg nieuws natuurlijk. Ja, jammer van die gelijkmaker.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 Komen we nog wel aan platen draaien? Ja, een goede dat, dat is de vraag dan weer. Hè? De, nou, dat gaat zeker wel lukken hoor. Waaronder Deze van Lips Inc. en Funky Town.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 Sleeps, till I get to see sorry I get hysterical, historical Love is just chemicals Give us something to stop me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 Heel slordig is gaan voetballen. Het is moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Uh, er worden overtredingen gemaakt op plaatsen waar je het eigenlijk niet wil hebben. En dan staat natuurlijk weer Boy de Vita die toch, toch weer zijn werk heel erg goed gaat doen. En uh, het paardje toch wel een kans van de Heemraad heeft uh, tegengehouden. Daar gaat Heemraad weer via de recht rechterkant. Een goede achterbal. En ik denk dat het een corner is. Ja, inderdaad. Een corner voor Amstersheen aan de rechter, Nee, linkerkant van het veld. En dat, uh, dat gaat misschien wel even duren, want die bal hier ligt een eind weg.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 Richting, het natuurlijk en de vrije schop, nee geen vrije schop. Het is daar Moris Mol die de bal weg kan werken en dat doet hij ook maar over de zijlijn. Ver weg en in de bossages moet Amstelveen gaan om die bal te gaan halen. Inwerp voor Amstelveen op de helft van Zandvoort ter hoogte van, zeg maar, of voorbij de middellijn. Gaat die bal komen? Hieruit vol gaat verdedigen. Schop tegen de zijn tegenstander, mag doorgaan. Blijft een halve en nog steeds Amstelveen. Een diepe bal en dat is een krooi voor een Boy de Vet. Heel simpel om te pakken. beetje simpel. Hij doet het een beetje moeilijk over, maar het was helemaal niet zo moeilijk. En dan mag hij weer ver toppen. Heel ver. Maar daar staat geen zand voor. Er helemaal niemand zelfs. Die, bal, ja, die verdwijnt verdijnt dan ook over de zijlijn. De passage is weer in Amstelveen. Mag ter hoogte van eigen 16 meter gebied. Die bal gaan niet gooien. Gaat die bal komen. Gooi eigenlijk de scheidsrechter te laten doorgaan. Het is wel voor gefloten. En dat wil je al bij de F's. Ofwel op een heel jonge leeftijd. En dat is een diepe bal. En dat is Bas Limmels daar die die bal net kan wegwerken. Over de zeilen moet hij werken. Want anders was het heel erg gevaarlijk geworden. Amstelveen. De hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. En weer Lemans die die bal kan verdedigen. Probeert hem weg te krijgen. Lukt niet in de voeten van Amstelveen speler. En daar is het Gerard Kool. Die kan al net aan die bal komen. En dat is wassel En. Nee, Jan Sonneveld kan die bal over de achterlijn werken, want anders was het helemaal verkeerd gegaan. En bij deze actie blesseerde Boorde zich licht, loopt een beetje te hinkenpinken. Maar het is wel een corner voor Heemraad. En dat gaat even nu, want die bal ligt in de sloten. Je hebt hier natuurlijk ook sloten, dit wij zandvoort niet. We hebben alleen maar een zee, maar die ligt niet aan het voetbalveld. Ik denk niet dat, uh, dat die man erbij kan. Je moet die de bal vragen denken, want dan ligt in de plomp.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 Even kijken waar die gaat komen. Richting waarschijnlijk 11 meter. Nee, je probeert in één keer daar te verschalken. Boordelveeg moet er echt boksen. En het is nog steeds in het bezit van Heemraad. Amstelveind, nog een kindje. Diepe bal. Wordt opgepakt. En nog, nog steeds door Heemraad.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 Even kijken, wordt het een corner? Ja, het wordt inderdaad een cornerbal voor Zandvoort. Wat uh, gaat er gebeuren? Schijt fluit waarschijnlijk voor het, ja, sluit voor het einde van de eerste helft. We hebben een hele typische eerste helft gezien met Zandvoort in het begin heel sterk. Volgde dat doelpunt van Heemraad. En daarna is Zandvoort echt slordig gaan voetballen. En ik denk dat Piet Kuyper dat ook in de rust aan zijn spelers zal meedelen. En straks uiteraard de tweede helft met Joop. Dankjewel. Neem even een slok water Joop. Want het was wel even spannend <laughs> zo uit tijd van de wedstrijd. Nou, nou dat was het inderdaad. Dat was een kans geweest. Dat was een hele grote kans. Ja maar goed. Dan moet je net scherp zijn om die bal erin in te tikken. En dat gebeurde net niet. Helaas.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 Ik was bij het winkelcentrum open bij de Saturnusplein, zeg maar. Ja. Zo bij de Intitoys, nou, bij zo'n soort reclameblad. reclameboord. En, en Casey? Ik was bij Jupiter, daar vlakbij bij de bord aan het staan. Oké, okay, en jullie gaan nog collecteren tot uh, hoe laat vandaag? Uh, nou, dat weet ik niet precies. Hoe laat oh, tot 4 uur. Ja, uur. uur? Tot vier uur. Tot vier uur. Oké, okay, en laten we eens horen hoeveel jullie al in, in de, in de collectebus hebben zitten. Laten ze horen aan de luisteraars.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 Die tot, uh, verreden wordt en het uh, wordt met de rechten uh, signalen, want als we gaan kijken naar de stand in het kampioenschap, dan zien we dat uh, de, tussen de nummer 1 en de nummer 3 in het uh, kampioenschap dat er maar twee punten verschillen zijn. Uh. Oeh, spanning alom. Ja, spanning alom. En uh, dat zijn uh, drie teams die ook nog een keer in uh, drie uh, verschillende posities uitkomen en uh, alle drie uh, bij een overwinning staat om het maximale puntaantal uh, in te halen. De equipe die aan de leiding gaat in het kampioenschap. Dat is de equipe van Jeroen den Boer en Wijon Rijn Die rijden in de derde decisie die rijden met een BMW 120D. Jeroen den Boer die is de twee jaar geleden was hij kampioen in de Suzuki klasse Afgelopen seizoen kampioen in de toerwagen die de... Ja, En hij doet er nu alles voor om het tweede kampioenschap ook binnen te gaan halen. Dat zal niet zo gaat. Want op de tweede plaats in het kampendoeschap vinden we terug Ronald van der Laar uit Zandvoort. Die samen met Sebastian Sebastiaan in een Porsche 997 deelnemen. Die staan maar één punt achter de equipe van de Boer. En op de derde plaats, ja, dat is ook niet mis, dan vinden we terug de kampioen van het afgelopen winterseizoen. En een twee equipe van Rob de Maat en Theo de Printer, die weer één punt achter de equipe Bledemol in de Laar staat spanning al om dus. En uh, morgen, ja, hopelijk uh, tot het eind aan toe uh, de spanning ook uh, op de baan. Ja, wat morgen een interessante programma op het zo uh, zovoort. Uiteraard ook nog de, de practice in, uh, in dergelijke. En in, uh, uiteraard ook de start om 12 uur van de race, de Final Four. Een race over 4 uur en één, uur, één ronde, toch? Ja, dat komt helemaal uh, roepen, zoals je zegt. Morgen hebben we een uh, korte kwalificatie en dan om uh, 8, 12 uur inderdaad dus, uh, start van deze vier uur, een uur, is, ja, in een witte kamp En uh, ja, het is ook wel een uh, bruut geweld wat we hier uh, op de baan zien gaan en te kijken naar de auto's. Dus uh, de BMW's, uh, ja, de, zeg maar, uh, ja, ze worden in de mond hier uh, genoemd uh, de Nescar-auto's, uh, uh, de V8 uh, van Verscheluur. Een uh, vette BNW met, BMW, uh, met uh, niemand minder dan uh, Jeroen Bleekmal, uh, die ook uh, meedoet uh, dit, die rijdt op zijn wijze tijd uh, volgevonden. Jeroen blijkt hem al de topper in Nederland op dit moment afgelopen week was hij nog even in het om te testen met het voortje. Volgende week is hij alweer in Bahrein dat hij de voorze supercup bereikt, maar ook dit witte kamp, die neemt hij heel graag aan deel. Vandaar dat hij ook dit weekend hier weer aanwezig is. Ja, helemaal super. Ja, helemaal super. En in de is in in onder meer Peter Veerts. Die rijdt ook mee, hè, morgen? Dat klopt helemaal. Peter Veerts met de BMW samen met uh, zijn naamgenoot. Uh, de andere Peter, zoals wij we maar noemen, uh, hier ook uh, aan de start uh, met de BMW. Uh, de voorgaande race uh, deed ze ook mee. Was in de herintreden, zeg maar, hier in de binnenkamp. Maar zoals ik al zeggen, Ronald van der Laar ook, in de ook aan de start. Andere Zalvoorters, uh, ja, dan blijven we bij de naam uh, van de Laar... Uh,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 Ook dat uh, gebeurt allemaal. En dan heb uh, je het over een bang eigenlijk uh, Dat werd eigenlijk... Uh, hey, zijn pakje aan en, uh, van bleek En Ronald, de waren vier weken terug... met dat uh, vanavond. Tijdens de pistool met het wisselen van uh, de wielen... was er een probleem met dus een van de wielen. Die wilde maar niet los. Die kreeg ze het maar niet af. En dat uh, had ze toch dat ze toch wel een uh, fixe tijd in de pits moesten doorbrengen... voordat de verholpen werd. En uh, weer een halve... Uh, konden ze niet uh, de overwinningen binnenslijpen die iedereen verwacht had en Net als gevolg dat we nu zo'n uh, spannende stand in het kandioenschap hebben. Oké, okay, dus morgen de, de start van de race is om 12 uur. Maar ik denk dat je al uh, eerder aanwezig moet zijn. Dan kan je de opstelling van de auto's ook meemaken. Ja. Uh, toegang, zoals gewoonlijk, gratis? Ja, zoals uh, gedurende de hele witte uh, gratis. Toegang uh, voor de gratis. De auto, het parkeren, je mag over mij nemen, kan je parkeren achter de hoofdstribune. En dat kost je 5 euro.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 Konden we misschien nog maar vanaf het begin dat het niet is? Ja, het zag er ja. inderdaad uh, niet meer uit, dat mogen we wel zeggen. Dus, wie gaat het uh, vervangen. Heb jij enig idee wanneer die werkzaamheden afgerond zijn, Willem? Nou, ik heb, uh, ja, de, ik heb het niet vandaag onderneem, maar ik neem aan dat het paar uh, paasreis is uh, zeker uh, in de uh, nieuwstart uh, daar verkeerd vooraan uh, bij de hoofdklippen. Dat zou heel mooi zijn. Hey, Willem, dankjewel je wel eventjes uh, voor je bijdrage vandaag uh, in dit uh, programma.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 All my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human in. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me. you would take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 Oh, He's him. Well, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep Baby, baby, let me sleep all day baby, baby, En als je gaat stappen hoor je nog zo vaak langskomen komen in deze plaat. Gauw ouwe. En niet gel gauw terecht. Gauw ouwe, zoals jij dat zegt. Maar, Heel goed. Maar hij blijft, hij blijft uh, ja, ook voor de jeugd uh, interesseren. Mietlof was dat. En Paradise by the Desport Light. Er, samen met Ellen Foley, zoals jij al zei. Goed hè? He. Helemaal goed. Joop, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Tegen Amsterdam ja. 1. Hoe is het daarmee? Elfde minuut, tweede helft. En de scheidsrechter die heeft even het spel stilgelegd om blessurebehandeling toe te staan. Van de keeper van Amsterdam Heemraad. Die zijn eigen speler ongeveer na een voorzet van... Ik dacht dat het Maurice Mol was. En uh, ja, dan bleef hij geblesseerd liggen. En uh, Zandvoort dat, uh, uh, heeft de bal uitgeschopt. En heeft nu de bal weer teruggekregen. Aan de linkerkant van het veld dus het daar uh, Chit Arissen die uh, Maurice Mol aanspeelt. De bal gaat via de speler van uh, Heemraad. Sorry dat ik zo moet stoppen, want het is door het zien. aan, nemen we niet kwalijk. Dan gaat hij over de zijlijn en de mag gaan gooien ter hoogte van de middellijn. En dat is even kijken, Bascalus is het mee even moet. richting Maurice Mol. Mol, kan die bal aannemen? Ja, kan hij zeker wel. Maar hij heeft twee mannen vergeten. er wordt neergelegd, vrij van Zandvoort, ter hoogte van de 16 meter gebied en dan een beetje weer aan de linkerkant, de richting, de zijlijn.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 En die, uh, die kan die bal nu weer gaan werken. Het is weer op dit moment Amstelveen bal bezit. een bal Een hele diepe bal. Die raakt helemaal uh, niemand. Kan nog bal. En Boy de Vet kan hem heel simpel opnemen. En geeft een rolletje naar Jan Sonneveld. Zonneveld met de bal. En hij kan die bal niet kwijt. Er is geen beweging daar. Gaat hij daar richting Maurice Moor. Wordt weggekomen door iemand van Amstelveen. Weer terug op hetzelfde helft van Zandvoort. En dan zit er weer. Zonneveld- die bal kan wegwerken. Komt naar de zijkant nu en daar is het Patrick van der Hoort. Die bal bijna heeft. Nee, niet En Bas Leemans, Bas Leemans die daar zich bemoeit met de verdediging nu. Laat hem niet langs zich komen, nee, dat moet je ook niet doen natuurlijk. Want die jongens zijn levensgevaarlijk. Komt die bal voor. Gaat via, even kijken, uh, Berg naar. Uh, wie is dat? Even kijken, Bas Leemans. Bas Leemans naar. Weer uh, Sonneveld, Zonneveld. Sla de bal kwijt. Kira Kool probeert dat te verdedigen. De aanvallen gaat langzaam heen. gaat de 16 meter gebied in. De bal komt over de achterlijn. En dat betekent dat Boy de bal mag gaan uittrappen. En het gevaar is geweken. We hebben gespeeld nu 59 minuten. En de stand is nog steeds 1-1. De het zet Amstelveen Heemraad tegen Sv. Zandvoort. En uiteraard straks meer met Jan van Nes. 1-1 dus daar de, de tussenstand. Kan nog heel veel gebeuren. Heel veel veranderen.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 Ja, Duran Duran, een groepje uit de jaren 80 en in één keer in de jaren 90 kwamen ze terug. Jawel, ja. met deze plaats, The Ordinary Worlds. Wat een lekkere single is dit, hè? Heerlijk, dan krijg je toch een Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Zou lekker op het terrasje zitten, op het strand of lekker in het centrum, gezellig. Ja, we gaan weer... Wat door... willen we nou nog weer, hè? Hey. De dagen worden weer wat langer, Zo. gelukkig. En de donkere dagen zijn voorbij. De donkere dagen. En ja, gaan weer... waren ook wel mooi, hoor. Ja. De kerst en uh, oud en nieuw en... Uh... Dat soort uh, dingen. Even over voor het voetbal. 1-1 uh, de tussenstandwedstrijd uh, uh, uh, waar Joop van Nist bij is. Ja, Amstelveen Heemraads tegen SV Zandvoort. En voor de liefhebbers van het voetbal van Zandvoort 4. Daar komt hij. Speciaal verslaggever heeft ingebeld. Speciaal verslaggever Concordia Zandvoort 4.